I'm actually going to stop you preaching. What, what we have to do just stop you. Just tell me you agree with You're a God, you're you're great. You're great. great You're not going to stop I'm not going to I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not to stop you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبدأ ببسم الله في القول أولا تبارك رحمانا ورحيما وموئلا وثنيت أن صلى الله ربي على الرضا محمد المهدا إلى الناس مرسلا وثلت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدؤ به أجذم العلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم <سلام> ورحمة الله وبركاته en mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze ramadan zegenen. Amen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de ramadan laten voorbijgaan met een enorme iman en met vergeving van onze zonden. En inshallah met een nieuwe start. Het wordt aanstaande jaar een jaar van overwinningen bij idnillah, een jaar van veroveringen bij idnillah. De titel van deze kleine halqa, om Allah subhanahu wa onze woorden uit onze lippen de waarheid laten voortvloeien. Ik dacht aan een titel. Ik ben een muwahid. Vandaag de dag is de naam muwahid, een muwahid, een muwahid, voelen muwahid. Muwahid is een titel geworden die, heel veel mensen gebruiken. En muwahid, de ibara, dat is een dat is een titel dat iemand krijgt. Allahu Degene die gelooft in het kofr bij Tawhid, in de Woulaw al-Bara, degene die gelooft in de jihad van Sabililah, dat is Mu'ahid. Wat is de andere dan De ene Mu'ahid en de tibla zijn allemaal Mu'ahidien. En Mu'ahid is degene die getuigt in de Tawhid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat moet een Mu'ahid zijn. Maar vandaag de dag is Mu'ahid een titel geworden voor een bepaalde groep. Dus laten we spreken over die bepaalde groep, over al-muwahidin. Of, yani, er zijn ook bepaalde nicknames dat we terugvinden op uh, forums, ahl uh, tauhid, of al-muwahidin, uh, of ahl-muwahidin, of allahu a'lam, welke ze linken zichzelf altijd aan tauhid. Dus laten we even gaan spreken over deze, drie, over deze groep. We hebben die uh, halaqa gehad van de acht soorten van Salafieën. Dat natuurlijk heeft geleid tot een klacht bij de antiterreureenheid. terror tabarakallah, tabharikallah, rabbil alameen natuurlijk. Waaruit in Allah Ik had gezegd en ik had beloofd om inshaAllah een help te doen over die ene Salafia Jihadia en over de Tawhid en de Mu'ahidin. Er zijn in het algemeen. In het algemeen zijn er drie soorten, of drie categorieën. Ik heb inshallah bij het voorbereiden drie categorieën gewoon om het kort te houden, om niet te, niet te, veel, uit, uh, um niet te veel uit te breiden. Drie categorieën. met de allereerste categorie, al muwahid. ook gekend als Ghulait al-Tekfir. Ghulait al-Tekfir, diegenen die het tekfir naar een extreme vorm hebben genomen. Wij geloven allemaal in het tekfir. En takfir naam tekfir. Geloven wij in takfir, Naam, wij geloven in tekfir. Doen wij aan tekfir? Naam, wij doen we aan tekfir. Maar het tekfir dat, dat wij doen is zoals Allah subhanahu wa ons heeft, voor, uh, heeft, heeft verplicht. En zoals de profeet, sallallahu alayhi wasallam heeft, heeft, heeft geleerd. En zoals de sahaba, radiyallahu hebben toegepast. Wij gaan niet naar het extreme. Dat wij let te tekfir worden... En we worden ook geen murji'a die de tekfier volledig wegdoen. Subhanallah. De dag van vandaag, wanneer je zegt het takfir En er is een audio op internet. Ja, samahat al-allama, hunaak majmoo'a min nasi ukafferoon. Onmiddellijk. Onmiddellijk is het antwoord. Het Haula khawarij, kada, gulaat, kada, kada, kada. Het takfir is onmiddellijk. En als jullie op Google kunnen proberen het te interpreteren. Dan gaat er dan de uitleg komen op Wikipedia. En dan is er, Allahu Alam, het afvallig verklaren van een moslim. Wat heeft het tekfeer met moslims te maken? Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt in de Quran: Ik heb bit de wa wat je meemt, ik heb voor de stem, ik heb voor de ta'wout wat je meemt, ik heb voor de ta'wout die het tekfeer doet op de ta'wout. Dus wat heeft het te maken met moslims? Helemaal niets. Dus wanneer wij spreken over takfir, naam, het takfir, hukum, shara'i. Degene die zegt: Wij mogen niet aan takfir doen, maar wij bestempelen iedereen als moslim. Ik woon, het bestempelen van, van een moslim is ook een hukum. En is ook een fatwa. Dat is ook een oordeel vellen. Zach? Ja. Tayeb, een oordeel vellen van islam, dat betekent dat wij oordelen dat een persoon. Zijn rijkdom, zijn bloed en zijn eer is verboden. Dat wij oordelen dat die persoon onze broeder is in het geloof. Hij mag trouwen met onze vrouwen. Hij hoort bij onze, hij hoort bij onze broeders. Hij wordt begraven in onze begraafplaatsen. Hij wordt gewassen zoals wij, wij, wij, zoals wij onze doden wassen. Er wordt op hem gebeden. En hij geniet van al die prachtige privileges van islam. Dat is toch een oordeel. Wanneer wij vier doen... Dan zijn wij van oordeel dat die persoon niet mag genieten van al die privileges. hem mag wel genieten van onze Bara? En onze bagda En onze Adawah? Yani, dat is ook een oordeel. Waarom mogen wij dit oordeel wel vellen en dit oordeel niet? <tossimus> Subhanallah. Beide zijn van islam. Beide zijn akkaam van de shah. Dus de broeders. Wanneer zij spreken of in discussie zijn of wanneer zij nasiha of da'wah doen. Laat die duidelijk zijn. Wij mogen geen tekfeer doen. Wie geeft, jou het recht om mensen, wie geeft jou het recht om in plaats van het tekfeer uh, het teslim. In plaats van het tekfeer ga je mensen moslims bestempelen. Obama is toch moslim. Obama is een moslim geworden. Barack Hussein Obama. Hij heeft wel iets van islam. Zelfs die ene sukkel. Die daai, dat ik weet niet van waar komt. Uh, hij zei, er moet wel iets van islam in zijn hart zijn. Hij zal toch wel ooit een feitje hebben gereciteerd. Of ooit, la ilayallah hebben gezegd. Ja, waar, waar, waar spreek je over? Zelfs Obama moslim? Of zoals uh, op een dag uh, ouderen waren aan het ruzie maken in de moskee. ze waren in een discussie. En zij zeiden, en de ene was dus koppen gaan doen. En zij waren over politiek aan het spreken, mashallah. Wanneer de ouderen over politiek spreken, blunderd. El hij zei, Boris Yeltsin, die voormalige president van Rusland, hij is Boris Yassin. Hij is moslim, maar hij heeft zijn naam veranderd gewoon om het nou te doen. Is dat geen oordeel van Is dat geen tajarro al Allah wa rasool sallallahu alayhi wa sallam? Is dat niet spotten met de dien van Allah? Is dat niet spreken over deze dien zonder kennis? En is dat niet een enorme blunder doen? Allah heeft hem bestempeld als kafir. En jij ja, komt, hij zegt nee, hij is moslim. Wat is dat? En Ben je niet akkoord met Allah subhanahu wa ta'ala of heb je een probleem met het oordeel van Allah subhanahu wa ta'ala, een moeheb, om terug te keren, om niet af te dwalen, om terug te keren, ik zei, muwahid, de eerste categorie, ghulat het tekfir. Iedereen is kafir, tot het tegendeel bewezen wordt. En moe Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden van deze aqeeda, al fasida, al dhala, al madilla. Wij weten dat deze aqeeda dwalend is en dat, deze, dat, deze, uh, dat, deze, dat dit oordeel verkeerd is. Alhoewel, er is wel een oorsprong in, in de dien, een asal. Naam. Iedereen is kafir, tot het tegendeel bewezen wordt. Wij geloven in deze hukum en wij passen deze hukum toe. Naam. welke? Waar is het addertje onder het gras? Deze hukum is van toepassing wanneer wij een dawla islamie hebben. al sabir al wij leven in een imara al in Afghanistan. Stel jullie voor, masha'allah. Wij leven daar en er is een doula islamiën met een khalifa. En hij regeert over de islamitische landen en er is <laughs> een islamitische <laughs> staat. Hoe gaan wij Amerika noemen? Dan noemen we Amerika, het doula al kafira, Dan zijn wij eens, <laughs> en dat is <laughs> een ismaa van de fuqaha, dat wanneer er een doula islamiën is... <laughs> Mogen de moslims niet naar Dewul Kiev gaan? Er, je mag niet naar, tussen de koffaar leven wanneer een islamitische staat er is. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd: Ana bari min men bijna adhor, ik, ben, ik distanceer me van degene die leeft tussen de koffaar, tussen de moserikien. Natuurlijk enkel en alleen als er bepaalde zaken zijn waarmee wij rekening moeten houden. Waar, bijvoorbeeld uh, het teillom, kennis op te doen al uh, om um, genezing, voor um, werk, het dawa Allah, dat is een andere zaak. Dat kunnen wij geen ikame noemen, dat kunnen wij enkel een reis noemen of een bepaalde kleine periode. We in echt gaan leven. Is niet toegestaan. Daarom zeggen ulama waaronder ook Ibn Taymiyyah, <coughs> hij is duidelijk. Darul Islam is iedereen moslim tot wij het tegendeel zien. Darul Koffer is iedereen koffer tot wij het tegendeel zien. En hoe zien wij het tegendeel? Een moslim wanneer hij een mozheer liddienig is. Wanneer een moslim zichzelf laat zien als een moslim. al ad We Wij doen toch het hukkum aan het daher. De dag van vandaag hebben we een probleem. Omdat er gewoon geen islamitische staat is. En daarom is dat echt een heel groot probleem. Uh, we hebben toch gezegd dat 85% van de fiqh niet, niet van toepassing is. Dat is simpelweg omdat er geen islamitische staat is. Tayyip, dit is ook een van deze zaken. Dat de hikam door elkaar zijn. En dat, dat wij niet kunnen duidelijk zijn en een lijn kunnen trekken. Maar omdat wij nu leven in deze staat en mogen Allah subhanahu wa taf, ons spoedig een islamitische staat geven. En mogen Allah wa taf, zo spoedig mogelijk onze landen bevrijden. Zodat wij deze prachtige raaien van la ilaha illallah, Muhammadur al Rasulullah Allah kunnen, kunnen laten wapperen boven onze landen. En kunnen regeren met het boek van Allah en met de sunnah van de profeet. Zolang dit niet van toepassing is. Leven wij hier en mogen Allah ons vergeven als we fout zijn. Welke? wij gaan nu niet zeggen, omdat er geen Islamitische staat is, dat we toch die hukum gaan verder doen. En wij zeggen, zoals deze Golette tekvier zeggen, iedereen is kafir. Bila is dit Ja, achi, heeft een baard. Ja, achi, hij biedt met jou. Ja, achi, heeft een kamis. Bieden is geen, vorm van, is geen teken van islam, omdat de rawafid ook bieden. Een baard hebben, joden en christen hebben ook baarden. Kamis. Ik weet niet welke andere Ahmadiyya of ik weet niet welke andere ras Doet dat ook. Dus zij zeggen deze zaken zijn niet van islam. Hajib. En subhanallah dit ze hebben dan een je een, kan hem dan vergelijken met de televisie. Hun grootste vijanden zijn toch de madachila de ik in televisie zijn identiek hetzelfde. Zij ze zeggen iedereen is dwalend. Iedereen is moebtadiya. Enkel onze klik niet. En ook al heb je een baard en heb je Qamis en dra, heb je het de sunnah, zolang zij jouw aqidah niet hebben gecheckt, ben je een dwalender. het tekfir hebben identiek hetzelfde probleem, maar in plaats van het tebdee en het tafsieq gebruiken zij het tekfir. Dus zij slaan gewoon een paar ahkeem over, zij gaan gewoon naar de top. takfir, halas, assalamu Dan hoeven, Zij ze, ze hoeven zichzelf niet te maken. En zij noemen zichzelf zelf ook muwahidi. Hmm. Nu, als ik mezelf ik wil aansluiten bij deze mensen, heb ik wel een paar vragen die ik mezelf stel. En ik hoop Inshallah dat verschillende broeders zichzelf die vraag stellen. En dat is gewoon voor het tafsil, voor alle duidelijkheid. Gewoon om duidelijk te maken wie wie is en hoe dat alles in elkaar zit. En een muwahid die van zichzelf denkt dat hij de enige moslim is op aarde. Zoals die twee die zijn gekomen, die hebben gezegd, er zijn twee moslims in België en vijftien in Frankrijk. Masha'Allah. Tayyib, als jij de enige moslim bent, waarom doe je dan geen ta'wa in Allah? in het tawhid, zodat mensen moslim worden. Aangezien jij gelooft dat iedereen kafir is. Jij bent de enige die de ni'ma van islam heeft gekregen. En zoals de profeet sallallahu heeft gezegd. Wa kafa biha ni'ma. En alhamdulillah, we hebben meer dan genoeg aan deze ni'ma. jij bent de enige die moslim bent. Waarom doe je dan geen daawa? Dan zie je deze mensen kijken en zeggen van ja, heer kada, kada, kada. En zij blijven rond de pot draaien. Zij doen geen daawa. Nooit doen ze al-amr bin ma'arufu en nee aning Wanneer je zegt van, ja, achi, kijk, wat is dit? Zeggen ze wij zijn in een, in een, in een yani zijn, zijn in een positie van zwakte. En wij kunnen geen amr bil ma'ruf negen in monker doen. Omdat wij nu zwak zijn, wij moeten onszelf verbergen. Zeggen het televisie is niet hetzelfde? Zeggen het televisie is niet hetzelfde? Wij zijn in een positie van zwakte. De profeet, sallallahu alaihi wasallam in Mecca, toen hij in al Arqam was, in een positie van zwakte, Deed hij het takvir op Jan en Alaman en ging hij dan naar huis? Op een dag, op aantal, ik weet niet wie bij was van de broeders, een van die roulette takvir, ik zeg tegen hem, reciteer de fatihah ik volg jou. Neem de mic, wees in mij, shallah, moslim, jij bent de enige moslim in de room. neem de mic, reciteer de Fatihah. En als je de fatihah juist reciteert, wallah, ik volg jou. Uh, Keda kedda, begon een beetje uh, raar te doen in jullie Arabieren, jullie Arabieren, jullie Marokkanen jullie Keda Keda Keda Keda ook heeft niet gereciteerd. Ik zei dat hij als enige moslim en ik kom aan, als er maar één moslim is in heel België, of twee moslims in heel België en ik, dan zullen zij toch wel degene zijn die de naam van de profeet sallallahu alayhi wa geef mij de naam van, ras, van jullie profeet ja. wie is jullie profeet? de ene zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de andere zei Mohammed ibn Abdullah en daar is hij gestopt Jij bent de enige moslim in België. Is het niet schandalig dat die enige moslim, die weet niks van zijn dienst, Die kan nog de uh, Fatiha reciteren, nog kan hij... Uh, kent hij de naam van de profeet? ja sal ajieb. De, meeste af, de meest afgedwaalde mensen op vlak van Da'wah en Amr bin Nee, en in en zijn deze mensen. Als jullie op Ansar.nl gaan, zien jullie knip en plakwerk, masha'Allah. Bij een posting een hele bladzijde vol. Knip en plakwerk. Arabisch, Engels, Nederlands, alles door elkaar. En tekfeer tegen 300 per uur. Wees een man, doe dat op straat. Kom naar buiten, doe het da'wah, Amar bin nee, en, een en dan kunnen we spreken. De, de verste mensen op, de, op vlak van de Sunna praktiseren zijn ook deze mensen. Weet jullie die groep die naar ons is gekomen, die vier op ons heeft gedaan na, na een tijdje? Een van de broeders had opgemerkt, hij zei subhanallah, hij zei, spreken constant over shirk en waar niemand van u heeft een baard. Of ze hebben allemaal getrimde baarden. Kijf. Jij bent de enige muwahid. Taybal is de sunnah van de profeet. Eén komt te kfeer doen mijn jeansbroek. Allahu akbar. Mashallah. Abu Bakr al Siddiq mijn jeansbroek. Ajiep. Is dit een muwahid? Is dit een muwahid? Als dit een muwahid is, ik wil dan geen muwahid zijn. Een muwahid die komt te vier doen op heel de wereld mijn jeansbroek. Een jeansbroek en een getrimde baard en hij komt zichzelf voordoen als de, de, de meest perfecte moslims. Ik ya Allah, ja, Allah. Vrees Allah, subhanahu wa ta'ala. Wat is dit voor, voor tawhid? Welk begrip is dit van islam? Regime. Dit is de enige, dit is de, de, de, dit is de, de, de, de meest gekende virus van, van, van, van deze zogezegde muahidin. Heel ver van, heel ver van, van, van, van de sunnah. Als je hen de vraag stelt over het Koran, zij zijn heel zwak in het Koran Heel zwak in sunnah praktiseren. Zij zijn heel zwak in Amr bin Ma'ruf en in Monker. Zij doen geen dawah. waarom ben je dan een muwahi? Omdat je el koffer betalhout roept op paltalk? Omdat je el koffer betalhout roept in, op forums of schrijft op forums? Ben je daarom een muwahi? En omdat je te doet op heel de wereld? Ik heb jullie toch verteld vorige keer van die twee die zijn gekomen? Ach, hoeveel moslims zijn er hier in België dan? Hij kijkt naar zijn vriend. Snelle berekeningen, Tayyib zijn met twee. Zij zijn met twee gekomen van Frankrijk, dus zij zijn twee moslims. Een klein probleem in deze berekening. Hun twee vrouwen zaten in de auto te wachten. Hij is vergeten dat zijn vrouw met hem was. Hij heeft ook te veel op haar gedaan. Zij hoort ook <laughs> tot de moesjriki. Ik hoop dat zij de video niet zien. Anders moet je hier het eens Ik zei, Tayyib, jullie zijn moslims. Masha'Allah, je is met 15 moslims in Frankrijk. Waarom hoor ik jullie nooit spreken over Sarkozy, die pawet gaat naar Allah. Hij is eigenlijk heel welke islam is dit? Op een dag zei die man tegen mij, ja, iedereen is Kevir. Allahu akbar. Ik iedereen Kevir, is waar haal je dat? De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd, diegene die leeft tussen moslims is een Ik zei, hij informatie gewoon, puur informatief. Ik kan niet bij de hand doen ofzo. Maar waar leefde de profeet sallallahu alayhi wa sallam 13 jaar in het begin? In Mecca. Wie was in Mecca? Mushrikeen. Taib, de profeet sallallahu alayhi wa sallam leefde tussen Mushrikeen. Ga je te doen op de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Yallah, doe. Hij zei, wow, wow, wow, lalalala, astagfirullah, nee, nee, nee, nee. Taib, leg mij dan uit, geef mij het delil. Hij zei, ik ga jou een mail sturen met het delil. Mashallah. Hij komt te kfeer doen van Frankrijk tot België. Op Abu Imran en zijn Jama'a. Maar lekker, hij weet helemaal niet waarover hij spreekt. Franse islam. Islam in het Frans. En als jullie moeten boeken lezen in het Frans, voilà, laat hem kapot lachen. Precies Christendom. Au nom de Dieu, le Misericordieux, le Trémisericordieux. Echt Christendom-achtig. Het is het billah. Dit heb je als je geen mannen hebt zoals Omar radiallahu anhu, die mensen het diep doen. Zoals die ene dat in Irak. Het ta'wiel was aan het toon van het Koran, honderd zweepslagen, om de juiste interpretatie te kennen. Zo'n mensen hebben de juiste interpretatie nodig van Omar En mogen Allah subhanahu ons natuurlijk allemaal leiden naar <tiedem, tiedem, tiedem>, al-Haqq. Tweede, tweede muwahid, of de tweede categorie van de muwahidien, is de jihadi muwahidien. De muwahidien die zijn blijven hangen bij jihad. En zoals Sheikh Omar Bakri ons heeft verteld... Hij zei: Ik wist dat shaitaan heel rare wegen gebruikte om een man af te dwalen. Hij ha had zich nooit voorgesteld dat shaitaan el-Jihad visa zou gebruiken om mensen weg te houden van hun team. En dit is een ramp. Dit is een catastrofe, Echoan. Dit is een catastrofe. Jullie weten waarschijnlijk we over, over, over, over, over, over wie ik het heb. 007's, James Bond muwahidin. James Bond Moslims. Allemaal undercover. Iedereen is undercover. Masha'Allah. Hij is muwahid. Hij kent de aqida Hij kent al wala de bara in al-kofr bij het ta'uwt. Maar hij is undercover. Masha'Allah. Getrimde baard. Of sommige zelfs afgeschoren baard. En jeansbroek. Masha'Allah jeansbroek van Levis. En hij stapt op straat, Hij gaat om met menafiqeen. Hij gaat om met fussaak. Hij gaat om met kuffar. Hij praktiseert de Sunnah helemaal niet. Maar hij is muwahid die op het jihad wilt vertrekken. Masha'Allah. MashaAllah, Rajib. Wanneer je met hem spreekt, zegt hij geen jihad, kuffar. Zij zijn kuffar. Tot als zij kuffar zijn en je gelooft in jihad, is dit daar islam? Nee, België is toch niet de islam? Jij bent een en jij gelooft in de jihad van Sabir is België daar islam? Abedin. Is België een douleur harbië, ja of nee? België is toch een land die in oorlog is tegen moslims? Zijn we niet van aqida in mening dat heel de wereld daar al-Koffer en daar al harbis? is? Tyb, waar wil je dan vertrekken? Je wil naar Afghanistan gaan? Jij bent in daar al-Harb en daar al-Koffer. Waarom wil je naar, naar Afghanistan gaan? Terwijl de mujahideen zelf zeggen, en Amir al-Ominin is, is, is, is de leider van hun. Hij zegt zelf, jullie moeten niet komen, wij hebben jullie niet nodig. Blijf waar je bent. Doe jouw werk van waar je bent. En die, subhanallah, subhanallah, een mujahid gelooft dat hij daar een is, hij gelooft dat hij daar een koffer is, welke hij leeft op een normale manier. Aadi, hij gaat winkelen met zijn vrouw normaal, hij doet alles normaal, hij gaat zelfs werken. Sommige muwahidien, jihadi muwahidien, hij werkt 7 op 7, 24 op 24, geld inzamelen. La zi taa tegen niya, jihad visabilillah. .Men maat ولم يغزو. ولم يحدث نفسه به. Maat على شعبه من نفاق. En hoe kan deze hadith met rewayات, met isnaad, mashallah. Tip, is de idaad de udda voor het jihad. 7 op 7 gaan werken. Of 24 op 24 gaan werken. Bij kuffaar. Is dat jouw idaad de udda voor het jihad? En s'avonds gaan zitten met munafikin. En gaan voetballen met munafikin. En gaan bidden met munafikin. Is dat jouw islam? Is dat jouw tawchid? Is dat jouw jihad? Ja, laat ons gerust. Ja, komaan. Er zijn twee zaken. Ja, immer, hij liegt met de intentie om te liegen en gebruikt de jihad van met de intentie om mensen af te dwalen. Dan is deze persoon een munafiq en kaatela humallahu en naifakum. Ofwel heeft de shaitan met hun voeten gespeeld en heeft de shaitan zaken voor hen door elkaar gehaald. En gebruik, mengen zij alles met elkaar. En mogen Allah subhanahu wa taala ons en hen dan leiden naar de waarheid. En mogen Allah wa hen dan vergeven voor deze doel. Welakin mm -hmm. meng de zaken niet met elkaar. Wanneer ik zeg bijvoorbeeld, België is daar koffer en daar al-harp. Daar ik zeg niet tegen jou neem een kalasjnikov en ga ik weet niet wie neerschieten. Of ga een paar kilo simtex halen en blazen een gebouw in België. Welakin, een jihad heeft verschillende manieren. Jihadul kalima is een van die manieren. En wij geloven dat jihadul kalima ook een fout is in deze dien. Zoals de profeet sallallahu wa sallam, ons heeft verplicht. Tayyip, doe dat dan. Je bent toch aan het wachten. Tayyip, doe dat dan. Denk je nu echt, ikhwan, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou de shahada visabilillah zou geven, de allerhoogste rang van het paradijs, zomaar, ja, yani, wat verwacht je? Yani, ik weet niet Allah. We proberen even in de schoenen te staan van deze broodjes. Een uh, Mouachi Jihadi. Hij is undercover 007 en hij laat zichzelf niet kennen. Wat verwacht hij? Op een dag telefoon te krijgen van Rute in Nederland of Iver Termen in België, salam alaikum, ben je een potentiële jihadi. Tayyib, uh, we hebben een vliegtuig klaarstaan voor jou. Ga onze troepen aanvallen in Afghanistan. En nu verwacht je dat of ik weet niet, Allahu alameen, wat is de bedoeling? Wat verwacht je? Een visum te krijgen van Afghanistan of wat verwacht je? Wat is dit voor een illusie? Wat is dit voor een illusie? En laten we kijken naar de realiteit van deze, van deze broeders. Jaren aan een stuk spreken zij over visabiliteit En nu, jaren later, zijn ze zij nog altijd ijsjes aan het eten, zijn ze zij nog altijd aan het spelen met de PlayStation en de Xbox, en zijn ze zij nog altijd aan het rondlopen zoals dat zij jaren geleden waren aan het rondlopen wat hebben zij gedaan voor de dien van Allah? niets, wat hebben zij gedaan voor de da'wa ila Allah? niets, wat hebben zij gedaan van Amr bin Ma'ruf in Nahi in Nunkar? helemaal niets ajib de enige vraag die wij allemaal onszelf moeten stellen, stel je voor dat Allah subhanahu wa ta'ala ons ziel heeft genomen, in deze jaren en jij komt voor Allah subhanahu wa ta'ala te staan, de dag des oordeels wat ga je zeggen? Ja Allah. Ja Allah, ik was aan het spelen met Playstation. Ik was. Hoe uh, <coughs> moet uh, je spelen met. Wat schietspelletje? Iedereen speelt die tegen ja, Counter-Strike. Ja Allah, ik speelde Counter-Strike. Ik was aan het wachten voor een jihad. En ik bereidde mezelf voor met Counter-Strike. Naam, ja Allah. Is dit een excuus voor Allah subhanahu wa ta'ala? Ja Allah, ik werkte 7 op 7 en 24 op 24. En ik deed alles om geld in te zamelen. Maar Allah, jij hebt mij niet de kans gegeven. Jij hebt mijn ziel genomen. Want mijn intentie was echt om te gaan op een jihad. Weet je wat? Ja Allah, zoals Allah zelf zegt in de Koran. Stuur mij terug naar de dunia. En ik zal het goede doen. Maar Allah sp. stuurt niemand terug. Wanneer je, sterft ben je, wanneer je sterft ben je gestorven. Als het gedaan is, is het gedaan. Daarom moeten we Allah sp. vrezen. Kijk naar deze broeders, naar deze 007's. Van Aqida... Als je gaat spreken over Aqida, helemaal geen Akida. Ik dit is een realiteit. Ze focussen zich op de jihad, el Jihad, el Jihad. Maar in zaken van Aqida is een mosliba. Helemaal geen Akida. En ik daag iedereen uit. Wallah al Adim en ik gewoon degenen die aanwezig zijn, ik daag mensen uit. Jullie hebben het recht. Wij dagen iedereen uit. Van de zogezegde 007's. Om aangeklaagd te worden voor het minste van het minste. En wij willen hun echt wel gaan zien voor de correctionele rechtbank in Antwerpen of in Den Haag of Eendeswaar. Of zij zullen rechtstaan voor de rechter of niet. Of zij zullen rechtstaan voor de rechter, ja of nee. Of zij met een kamis naar de rechtbank zullen gaan, ja of nee. Of zij zullen spreken tegen de advocaat met meester, ja of nee. En of zij hun baard zullen laten, ja of nee. En dit wil ik toch wel zien. Deze potentiële mojahedie. Weet jullie wat een van de potentiële mojahedin heeft gezegd? Haar al haar. Wallahi dat is een schande. Hij zei, jullie zijn verkeerd bezig door jullie betogingen en door jullie fitna en door jullie koffer openlijk te verkondigen. En waar is la al makhluk waar is de tevredenheid van Allah zoeken? Waar is dat? Een van de broeders, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem vergeven. Ik spreek, ik zei, de heer, die persoon, kada, kada, kada, kada, dit zijn al zijn misdaden, hij is een monafik. Hij zei, nee. Hij heeft alle eigenschappen van een monafik, maar hij is geen monafik. Hij wat is hij dan? Een potentiële monafik? Een rand monafik? Wat is hij dan? Als je alle kenmerken van de nifak hebt, wat ben je dan? Een monafik. Simpel. Dat is toch duidelijk? Heb je alle eigenschappen van islam, ben je een moslim. Heb je alle eigenschappen van een, van een koffer, Dat ben je een koffer, simpel. En dit zijn de hikam, haadi. Deze mensen, zij focussen zich op het jihad, het jihad, het jihad, el jihad. je uiteindelijk, als je puntje op paaltje, als je de vragen gaat stellen over tawhid, over akida. De meest belangrijke zaken van jouw dien, wallahi, zij zijn er helemaal onwetend over. En dit is een moslim. En heel veel broeders moeten weten... Zoals ik daarnet sprak met, broed, met enkele broeders, onze DIEN is niet jihad. Voor alle duidelijkheid. Dit kan bepaalde mensen chockeren. Onze godsdienst is niet jihad. Onze DIEN is niet enkel jihad. De DIEN is gebouwd op Tawheed. Op La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, En de allerhoogste aanbieding. ...om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te zoeken. En het beste wat een persoon zou kunnen doen voor zijn Heer... ...is el jihad fi sabilillah zonder enige twijfel. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons alle mujahideen maken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal de martelaarschap geven Amen. op zijn pad. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal leven van tawhid maken zoals Shaykh Osama rahimahullah. Welke ons leven is niet el jihad. Ons leven is la ilaha illallah. Als jij in het graf gaat liggen, gaat al, gaan de engelen komen om jou die drie vragen te stellen. En één van de vragen is niet. Uh, hoeveel video's heb je bekeken van de sahab? Hoeveel video's heb je bekeken van de Melaim, media? Nee, subhanallah. Wel, gewoon op een dag iemand was aan het spreken. Jihad, jihad, jihad masha'allah. Jihad, jihad, mujahideen. Toen hij de naam van de sheikh Osama of toen hij over de sheikh Osama sprak. Wallahi, hij heeft de naam van Sheikh Hussain niet uitgesproken. Hij zei, hij sprak. De, de, de, de, de, de, de, de, en toen hij kwam aan de naam van Sheikh Hussein, en zei: En je weet wel wie, Rahimahullah. Geef je weet wel wie, Rahimahullah. Jij gaat het groot, het zwaarste leger op aarde, of het, zwaar, het, het meest bewapende leger op aarde tegemoet gaan, zonder de naam van Sheikh Hussein over je lippen te durven halen. MashaAllah. Ga naar het leger met zo'n mensen. Het spijt me gewoon niet pas. Als ik met zo'n mensen naar het leger moet gaan of naar een oorlog moet gaan. Allah ik blijf liever thuis. Kom aan man. Ik ga toch niet met zo'n mensen naar, naar, naar de oorlog. Dat is toch niet iemand met wie je naar de oorlog gaat. Daarom. Aqeeda awwelen. En als wij hier zijn. En zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd tegen de sahaba. Hebben ze al En zij hebben een excuus. Om niet te gaan. Doordat de grenzen worden bewaakt. Doordat Kofar wereldwijd. Jaachid, kijk. Ja, het is duidelijk. Laat het duidelijk zijn voor de wereld. Laat het duidelijk zijn voor iedereen. Ik wil niet in België leven. Duidelijk. Ik ben een moslim. Wallahi, ik wil zelfs de schoenen wassen van de Mullah Omar. Ik wil in Afghanistan zijn. Ik wil mijn kinderen opvoeden in Afghanistan. Of in Irak. Ik wil onder de mensen in Gaza zijn. Jullie houden ons tegen. Is het niet de regering die ons tegenhoudt? Als wij de intentie hebben om er jihad te doen en zij weten dat, wordt je in de gevangenis gestoken omdat je een potentiële terrorist bent. Zij houden ons tegen en daarna zeggen zij, ze, wat doen jullie hier bij ons? Vullen een vliegtuig, stuur, stuur ons weg. Hadi. In plaats van de gevangenis te vullen, vullen het slagveld. Jullie zijn toch sterker dan ons. En jullie zeggen toch dat jullie vliegtuigen Allah zijn. En deze koffaar, zeggen toch Allah, Zij zijn sterk. En mashallah, kuffaren, zij weten, zij kunnen alles. Tayyip, jullie zijn de G.I. Joe's. Wat kunnen enkele moslims uit, ik weet niet waar, met een oude Kalashnikov? wat kunnen zij jullie deren? Come on. Jullie hebben een probleem met, ik weet niet hoeveel duizenden talibans. Wie, come on, enkele moslims links en links van het westen. Wie zijn zij? Zeg? Wij willen daar toch zijn? Er is toch niemand die zegt, ik wil geen jihad We Wij zijn toch geen televisie die de jihad gaan ontkennen? Alhamdulillah, wij leven allemaal... En wij hopen allemaal dat Allah wa ons het op een dag zou toestaan en ons de eer zou geven om te strijden voor, de, voor, de, voor Allah wa In de omstandigheden dat Allah subhanahu wa ta'ala zou kiezen. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala dit excuus van ons aanvaarden. Maar zolang dat wij hier zijn en zolang dat wij leven en wij kunnen hier geen wapens opnemen en wij kunnen hier niet... Uh, zeggen dat wij ik weet niet waar gaan strijden of ik weet niet waar zolang dat die de realiteit is gaan wij onze dien verkondigen en gaan wij werken voor Edharuddin voor de volledige dominatie van islam en gaan wij zeker niet slapen en zolang wij hier zijn en nog niet achter de tralies en mogen Allah Tala ons allemaal beschermen wow. van deze koffer, zolang dat wij niet achter de tralies zijn of zolang dat wij nog leven in deze, onderdru in deze onderdrukkende maatschappij. Echt dan doen we Amr bin Maruf en Nahirin Monker. Dan praktiseren wij de sunnah. En dan laten we aan de wereld zien wij zijn moslims. Wij zijn de volgelingen van Mohammed ibn Abdillah. Salawatu Rabbi wa alayhi. Zo denkt toch een moslim? Wat is dit voor verslagen mentaliteit? Een 007-moslim? Geef mij één Sahabi. Die zijn baard scheerde. En leefde tussen de moslims en ging werken en deed alsof dat er niets aan de hand is. Eén sahabi. Eén tabir. zie okay. die zelfs een van de munafieken van Medina. We pakken zelfs een munafieke van Medina en neem me als deli. Geef me één munafieke die in Medina in was, die zijn baard scheerde en jeansbroek droeg droog, en gewoon sluipte door de straten van Medina en alles ontweek wat, wat te maken heeft met de profeet. Alaihi zeg me. Een nikad. Masha'Allah, hier is de niqab verboden. Waar, waar zijn de moslims? Waar zijn de muahideen die zogezegd de eer van de moslims willen gaan verdedigen? In de, in de hoeken van de wereld. Waar zijn zij in de verdediging van de eer van de moslimvrouwen? Hier. Van onze zusters hier. Hijabverbod. verbod Waar waren zij? Waar zijn ze? Waar zijn zij? Tayyip, laten we dan eerlijk zijn. Zeg dan gewoon, Achil Karim, ik wil leven... Ik wil het dunia, ik wil genieten van mijn leven, ik wil werken, ik wil geld inzamelen, ik wil kindjes hebben, ik wil mijn kinderen zien opvoeden voor mij. Maar ga niet schuilen achter het kleed van een jihad. Want Wallah, je zal de dag des orgas moeten boeten en je zal betalen voor deze, voor deze zaken. Gebruik het jihad niet. Wees eerlijk met jezelf. Niet met ons, wie zijn wij? Wij zijn hier niet om, om te oordelen. Wij zijn niet hier met de sleutels van de hel en het paradijs. Kies. Nee. We zijn alhamdulillah ook maar moslims, een onderdeel van de umma. En niet speciaal, en we staan niet boven de umma. Weleken wees eerlijk met jezelf om te beginnen. Stel jezelf die vraag: schuil ik achter jihad? Of ben ik echt een muwahid? En ben ik iemand die leeft voor islam? Ben ik iemand die opofferingen kan doen voor mijn dien? gewoon, sommige broeders worden gearresteerd, zij komen, vrij. zij komen vrij met geschoren baarden. Weet jullie een van de broeders, en dit is een schande? En ik noem geen namen gewoon om die broeder niet, niet, niet, niet te vernederen. En in een slecht daglicht te brengen. Broeder die de Koran van buiten kent. Kind, of van buiten kende. Toen hem de vraag werd gesteld in de gevangenis. En hoe ziet het met de Koran? En mashaAllah doe je stieheid. Hij zei, wallahi, de Koran is weggegaan. Ik ben die vergeten. Waarom? Die broeder, mogen Allah subhanahu wa taala hem vergeven. Hij is nog altijd onze broeder voor alle duidelijkheid. Hij heeft de beproeving niet, niet, niet, niet kunnen weerstaan de beproeving van, van de gevangenis maar hij zat de dag muziek te beluisteren en ik weet niet wat allemaal te bekijken op tv in de cel en zelfs de Koran is weggegaan van hamil kitabillah naar hamil fisq wal kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala iemand kan beproeven en hoe iemand kan, kan uh, falen in de test daarom moeten we onszelf klaarmaken en daarom moeten we onszelf sterk maken en om jezelf sterk te maken is met Tauhid te leren Tawhid te praktiseren. Weet jullie wat iemand vroeg gisteren nog aan een broeder? Waar haal jullie het dat een tarot ta -ta openlijk moet gebeuren? Ja Allah. En dit is, wij spreken niet over een met een moslimin. Ik spreek niet over een gladgeschoren, een gladgeschoren man die net uit de discotheek komt. Ik spreek over praktiserende broeders die jaren praktiserend zijn. En dan komt hij deze vraag stellen? Wat was, wat was je dan aan het doen al die jaren? أصلًا zelfs niet weet dat één van de voorwaarden van de koffer bij de al baraa al لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. صورة الممتحنة فرث فافتين دنجي. نعم فافتين. لقد we gaan onze baren scheren, we gaan ons infiltreren tussen jullie. Inna na boraa o minkum, womim abuduna min dunilla. Wij distancieren ons van jullie en van wat jullie aanbieden naast Allah. Inna na boraa o minkum, womim maata abuduna min dunilla. Kafarnabikum, wij verwerpen jullie. Kafarnabikum, wabeda bainana wabinakum, el adawa, ventia, wal bagda en hart, hatta tuuminu billahi wachda. Dit is aqidatu tawhid. En dit is de boodschap van Ibrahim salatu wassalam. En dit is de menhaj van Ibrahim salatu wassalam. En zijn wij niet allemaal mille tot Ibrahim? Is dat niet wat wij zouden moeten zijn? De mille van Ibrahim salatu wassalam? Daarom moeten we Allah subhanahu wa derde vrezen. De derde categorie van de muwahhideen is de muwahid Die openlijk het da'wa doet naar tauhid. Die openlijk, die openlijk de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallim, praktiseert. Die zich niet schaamt om te zeggen wat hij gelooft. Die zich niet verbergt achter ik weet niet wat. Of achter welke sanctie of achter welk dan ook. Deze mensen zijn... In de, in, de, in de sunnah van de profeet Verschillende keer benoemd Als de horaba Als de, de tatuha al mansora, Als de firqa al najiyah En de profeet sallallahu Heeft verschillende hadith over deze groep Over deze groep uh, uh, yani, uh, Verteld de de de En dit zijn de muwahideen Die waar we over kunnen zeggen Naam, zij zijn muwahideen Wa al muwahideen Zij zijn de muwahideen En zij zijn de echte muwahideen En ik vraag Allah subhanahu wa taala -on, Om ons te doen behoren tot deze groep <sortie> Amen ik vraag de om ons te doen behoren tot deze groep. Wij zijn heel zwak. En wij hebben enorme tekortkomingen. En wij zouden ons moeten schamen om te durven zeggen dat wij moeahideen zijn. Wij doen geen da'wa. Of heel weinig da'wah. Ammar bin Marof en Nahi Anin Munker. Wij zijn een ramp in Ammar bin ma'ruf en Nahi Anin Munker. Wij doen helemaal geen Ammar bin ma'ruf en Nahi Anin Munker. Helemaal niet ja en zelfs diegene, onze kleine jamaa, die zwakjes en weinig kennis heeft, wij proberen lawaai te maken. Maar we hebben heel weinig gedaan voor de dien van Allah. En we hebben heel weinig argumenten voor Allah. Weet dit, ikwaan. En dan spreek ik de ikhwan van de jamaa aan. Denk niet door die street dawa, één of twee keer per week. En denk niet door die betogingen en die video's, dat wij safi alas, we hebben het paradijs gehaald. ikhwan wallahi, we zijn zwak en hebben tekortkomingen. De sunna, Wij moeten streven naar de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam sallam te praktiseren. We hebben baarden. We hebben kamis. En wij proberen te doen wat wij kunnen doen. Van en halakaten, et cetera. En iftar al saimeen Maar wij moeten ishtihad doen. De sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam leren. Praktiseren. Verkondigen. Verdedigen. Ik gewoon voor deze islam. Broeder Abu Hanifa toen wij in de betoging waren. Toen wij in de betoging waren in Brussel. هزاتك لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> عليها نحيا وعليها نموت ومن أجلها نقاتل <سؤال> وفي وفي سبيلها نجاهد وعليها وبها نلقى الله ان شاء الله ده ده ده was toch de slogan عليها نحيا مت لا اله الله لازم اخبر اننا دارفور ليفن وعليها نموت ان فور ديت ومن أجلها نجاهد ان فور ديت دون ويل في سبيل الله و en wij willen Allah ontmoeten met Allah als je niet leeft voor la ilahe la Als je niet leeft voor tawhid Als je niet leeft voor deze dien Hoe haal je het in je hoofd Om in jouw graf of op jouw sterfbed La ilahe la Allah te kunnen zeggen Degene die leeft voor iets Zal daarop sterven En degene die op iets sterft Zal zo voor Allah te komen staan Musiibah hatima. Mosiebe. En een taagoot kan alles zijn. Jouw werk kan taagoot zijn. Maak jezelf geen illusies wijs. Dat je zegt, ja ik werk gewoon, ja, ik werk, ik werk, ik werk om gewoon, ja dat is doen Helemaal niet. Jouw werk kan jouw taagoot zijn. Je aanbiedt jouw werk. Jouw vrouw kan jouw taagoot zijn. Je kan je vrouw aanbieden. En hoeveel broeders kennen wij niet dat zijn getrouwd en plotseling verdwijnt hij van de scenario. Of van de scène. Hij aanbiedt zijn vrouw, waal dat je nacht met haar naast hem. Ter informatie voor de broeders die willen trouwen, die nog niet getrouwd zijn. Ach, voor, maak jullie geen illusies wijs. Die Romeo en Julia uh, Lari. Van, uh, je, je moet altijd met je vrouw zijn en je vrouw houdt graag van haar man naast haar. Ach, dit is Lari. Een vrouw heeft een hekel aan een man die constant voor haar voeten loopt. Geloof mij. Geloof mij, ik woon. En je neemt dit inshallah aan. Een naseja. Blijf niet voor de voeten lopen van jullie vrouwen voor degenen die getrouwd zijn en voor degenen die binnenkort zullen trouwen, inshallah. En mogen Allah subhanahu alle broeders die niet getrouwd zijn uh, vrome vrouwen geven en uh, mouwahidaat geven Amin. en inshallah allemaal vrouwen geven zoals omne Imara radiyallahu anha. En natuurlijk voor de broeders die getrouwd zijn, mogen Allah subhanahu jullie nog drie andere vrouwen geven. Zien dat praktiseert. Amin. Ah, ja, iedereen lacht, iedereen hard en graag. Welke, loop niet voor jullie vrouwen een vrouw heeft niet graag een man die voor haar loopt. Geloof mij. Ga maar vragen aan jullie zussen. Ga maar vragen aan jullie moeders. En ga maar vragen aan jullie echtgenoten. Niemand, geen enkele vrouw wil dat haar man constant voor haar loopt. Ga maar buiten. Ik weet niet, ga wandelen, ga lopen. Ik weet niet, doe iets tenminste. Maar blijf niet voor mij staan. Heel de tijd op haar vingers staan kijken en wachten op, op, op wat de, de keuken... Wat, wat, het, wat, de, wat er uit de keuken... Wat de pot, scha kop, pot schaft, parke la een man moet een man zijn buiten. En een vrouw is een vrouw binnen een huis. Allah zei tegen de vrouw. En Allah zei tegen de mannen, blijf in jullie huizen. Hou jullie bezig met jullie vrouwen en jullie kinderen. Ja, subhanallah, wat is dit voor islam? Wat is dit voor mohid? En wat is dit voor tawhid? En zeker niet gaan schuilen achter, ik wil talab al ilm doen. Ik wil kennis gaan opdoen. جهاد النفس ابن القيم إن زاد المعاد جهاد النفس ان فير كطهورين به بدر جهاد النفس خات ان فير التعلم ليرة تطبيق توبسة الدعوة إليه دعوة دون اب انص ابرو بتضي تط تطويه ابتليت والصبر والتحمل على الاتا يعني يجب صبر يجب نجدوله يجب قبل كاي زوف يني لوزيس وزماكر أخي دو طلب العلم يكبستودير القران يكدو التجويد يكبستودير كويت نيفار براكتيزير وات جي هورت براكتيزير وات جي هورت ان براكتيزير وات جي دو دعوه أمر بالمعروف نهي عن المنكر ان الله سبحانه وتعالى اوميو دو فرونت لي ني الشيخ اسامه إمام المجاهدين المجاهدين المجدد فان دي زيتا al-Alimi ar de berg van Tawhid, rahimahullah rahmatan wasi'a wa tayyib al En Allah Allah subhanahu wa ta'ala het allerhoogste niveau geven van, van het paradijs. Amen. Die man die onze hoofden door hem door Allah subhanahu wa ta'ala die man hebben we onze hoofden kunnen opheffen en zijn wij trots om te kunnen zeggen dat wij moslims zijn en dat wij van jihad houden door die man en door Allah subhanahu wa ta'ala die man hij is de sabab. Die man was geen 007. Die man was geen Paltalk Mujahid. Die man was geen ansa, Forum Ansar Mujahid. Die man was niet heel de dag bezig met zijn werk en zijn kinderen. Hij had vier vrouwen. Hij had vier vrouwen. Hij heeft zeventien kinderen. Die man is, de, is een van de mede-eigenaars van bin Al Saudi Bin Laden Company. multimiljonairs. Als we niet kunnen zeggen, multimilliardairs. En hij was niet bezig met zijn werk. Maar met wat, met wat was hij bezig? Als hij niet de jihad deed, deed hij het da'uwa Allah. Als hij geen jihad, als hij niet op de frontlinie was, was hij video's aan het maken voor amr bin Ma'ruf Ma en de in Munker. Was hij video's aan het maken voor het dawa in Allah. Als hij niet bezig was met kogels uit te sturen naar Amerikanen, was hij bezig met kennis op te doen en kennis te delen met zijn, met zijn studenten. Taille, als dit imam al-Mujahideen is, hoe moeten wij ons, ons dan voelen? Die wordt gezocht door alle veiligheidsdiensten ter wereld. Er is geen enkele agent die niet droomde om Sheikh Hussam te vatten. En toch was die man constant bezig met kennis op te doen. En kennis te verspreiden. En Amr bin Ma'ruf in Nahi de da'wa ila Allah. al jihad fi a bil Zelfs die man. Sheikh Khalid al-Hassaynaan. Hafezahullah. Amen. Elke week produceert die man een video. Ramadan, les el-eid, jihad en nefs. Ik weet niet wat. Elke week komt er een nieuwe video of elke twee weken komt er een nieuwe video. Die man is in de bergen van Afghanistan en hij zit constant video's te produceren. Constant da'wah te doen, listen. En lasten naar zijn woorden. Hij zegt: We hebben de halakat van de Koran, we hebben de van de Firk, van de Akida en we hebben zelf Niet alleen maar memoriseren, maar zelf het tejouid. De karaat en de ashar leren aan jongeren. Daar in de bergen van Afghanistan. En ik salam Ja, subhanallah. Wat moeten wij dan zeggen? Excuus, wij zijn een beetje een paar boeken aan het leren. Eén keer per week lezen wij een boekje of lezen wij. Als wij die lezen, dan zien wij Gala, zeg je ik ben totaal total in. Meen jullie dat gewoon? Dus we moeten, moeten Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. En al wie, die zegt, ik, al wie zegt ik ben een moeheid, wees dan een echte moeheid. Wees dan een moeheid. Wanneer we. Wanneer men spreekt over een mouwahid, dan spreken wij over tawhid. Iemand die tawhid leert en praktiseert en verkondigt en verdedigt. Een mouwahid is geen etikette die maar iedereen op zichzelf kan plakken wanneer hij wilt. En mogen Allah subhanahu wa taala ons echte maken. inmaken. En mogen Allah subhanahu wa onze tekortkomingen vergeven. Amen. En mogen Allah subhanahu wa taala de weinige daden die wij doen, de weinige daden die wij doen, accepteren en onze intenties zuiveren. Als ik iemand heb gekwetst. voor alle duidelijkheid, als ik iemand heb gekwetst, ik dat zijn misschien harde woorden, of dat is misschien kritiek. En niemand hoort graag kritiek. Als ik iemand heb gekwetst of iemand heb geraakt, of iemand heb beledigd, Wallahi, dit was opzettelijk. En ik heb er geen spijt van. En ik zou dat met alle plezier willen herhalen bij idnillah. Maar subhanakallahumma, wa hamdik, na an la ilaha illa and wa na tubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا؟ كيف ولئذ بنا أمس قوية؟ كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا؟ كيف ولئذ بنا أمس قوية؟